Door hem, Sil. We zijn hier te bed naartoe gewaaid. Hoe gauw de deur dicht? Hoe fietsen ze niet binnen? Uh, uh, die verzorgt de paarden. Dan sturen ze een natte tamer vast naar binnen. Jongen, wat zie je eruit? Ja, wat wou je? Ja, doe gauw die natte spullen uit en dan bij de kachel. Je lijkt wel een verdronken kat. Ja, wijf, je kunt de zee niet in zonder nat te worden. Je droge goed hangt al bij de kachel. Ik zal hem nog even opporen. Uh, zo. Dat is één. Uh. Mooi zo. En dat is twee dat jij nooit ziek wordt. Een ander had vast al eens een ontsteking opgelopen in jouw geval. Ach, dat is een kwestie van harde. Gewoon harde. Waar is mijn borst ook? Nou daar toch, man, over de stoel. Ja, mooi. Oh, zo, dat is lekker warm. Nou ja, ja ik zeg maar zo, daar moet je allemaal tegen kunnen. Hè. Je bent jutter of je bent het niet. Ik zal wat salie in je melk doen. Dat is goed tegen de kou. Het... Uh... Hoeveelste schip was dit nou? Van deze herfst bedoel je? Mm. Het zeventiende, jaar, Zeventien schepen voor Skilke vastgelopen in één jaar. Jongen, maar toch niet allemaal hier, omhoog? Dat, dat niet, maar wel meer dan de helft, zeker. En, uh, Jaak, we waren de boot van de reddingscommissie weer te vlug af. Hè, net of het daarom gaat. Maar de vorige keer ook al. Ties van Kunnen en ik en de helpers vanzelf waren al bij het wrak... ...nog voor de boot van de reddingscommissie in Zee lag. En kwaad dat die schipper was, kwaad. Ja. Ook een kunst voor Thies. Zijn boot ligt in de zeeduinen en die van de reddingscommissie helemaal bij Oosterend. Een half uur van het strand. Nou, dan hadden ze die loods maar dichter bij zee moeten bouwen. Maar Thies vindt het al lang goed en ik ook. Tja, waarom zou een ander de bergingspremie gunnen als we hem zelf kunnen verdienen? Net of het daarom alleen gaat. Hm? Nou, hier is je melk. Daarom alleen? Om de premie? Vanzelf niet, Jaak. We kunnen de mannen toch zeker niet voor onze ogen laten verzuipen omdat de reddingboot zo lang werk heeft. Dat weet je ook wel. Maar vanzelf niet. Maar als wij er de moeite voor doen, ons leven wagen... ...dan mogen we er toch zeker ook van mee profiteren als er wat te halen valt. Ja. En deze keer, Jaak, deze keer hebben we een gouden koets binnengehaald... ...en daar valt meer dan een gouden spijker vanaf voor. Ook voor jou, meid. Dat zul je nog wel merken? Wel ja, was anders niet nodig. Maar het had een haar gescheeld, een haar zeg ik... ...of die smerige schipper van de reddingscommissie... ...had de kapitein gewoon voor onze neus weggekaapt. De kapitein weggekaapt? Net zo, als een rover. Een zeerover, Jaak als ik daar nog aan denk. En van Thies hoorde ik dat, dat Wietse het nog voor zijn taal opnam ook. Hoezo dan? Thies had de kapitein meer dood dan levend nog net uit het wrak weten te halen. Hij stond al klaar om hem mee zijn, naar zijn huis te nemen. Want je weet, wie de kapitein heeft, heeft recht op de premie. Ja, ja. Nou, ik was erbij, op de Grauwe, en Wietse vanzelf ook op Piet, toen de schipper van de reddingscommissie kwam aangaloperen. Gezien? Dat zou ik denken, schipper. Het was schepie gezien, hij weg, schipper. We hebben het zaakje nog zoveel mogelijk zien te redden. Huh, te redden? Huh. Dat is jullie werk niet, Sil. Daar zijn wij voor. Om lijken te vergen dan zeker. Uh, We waren nog maar net op tijd, schipper. Anders waren er vijftien man verzopen. Vijftien man en de kapitein. Waar is de kapitein? Hier toch, schipper. Voor op mijn oors. Buiten bewustzijn. Ik breng hem maar gauw naar moeder de vrouw. Een warm bed en een warme slok. Dat doe je niet. Ik zorg voor de kapitein Ties. Had je eerder moeten wezen, man. Hé, hey, opzij een beetje. Dat zullen we dan nog wel eens zien. Opzij zeg ik. Ben hey, je gek, man? De vechter om een kapitein die meer dood dan levend is. Zeg jij, alle pakken, schipper? Doe maar gauwe. Geef mij die kapitein Ja. Zo. Schurken! Schurken ja. zijn jullie! Ja, ja. Pas op daar? I am still. Ja. Laat maar los, Ties. Word, vrouwen, Word. Volgende keer vroeger opstaan, Schippertje. Ik bezoek je de kapitein thuis, Ties. Ik kom zo gauw mogelijk achter Jan. En ik ook. mijn kutter. Dat doe je niet, te ik een schimmel. Auw. Je kleine kefhond. Druk je me te schoppen? Hoef niet te vragen van wie jij er een bent. Hier, ha! heb je er een. En jij ook erin. geen. Au! Ik laat het daar niet uitschelden. Ja, nou, nou is er nog iets, hè. Kom, mee. Laat hem maar schelden. Veel beters kan hij toch niet. Daar is geen vuile jutter. De schipper doet net of Taan een dief is of een moordenaar. Zo kregen we de kapitein toch nog mooi bij Ties binnen. Zijn vrouw stopte hem gauw onder de wol en ik... Oh, oh jongen, jongen, jongen. Ik stelde me op voor de deur als een waakhond. Ja, als een waakhond ja. Het blaffen mankeerde er alleen nog maar aan. En geloof maar dat ik de schipper te pakken had genomen als hij nog eens had geprobeerd om de kapitein te kapen. Ach, wijf, wat kijk je weer zorgelijk. Je zegt zo helemaal niks. Oh, jij zegt zoveel te meer. Toen drink je melk op, nou is die nog warm. Je bent het er zeker weer niet mee eens, hè. Ah, dat heb je bij mijn schermer ook. Je hebt de paarden zeker meteen wat voer gegeven. Ja, ta. Dat hadden ze wel verdiend. Kom maar gauw bij de warmte, fietsen. Of nee, doe eerst die sokken uit, jongens. Ze zullen wel nat zijn. Ja, mim. Een paar droge liggen al op die stoel daar. Je wil zeker ook wel warme salie, Melle? Graag, mim. Heb je netjes gehouden, jong. Ja, is trots op je. Je had die schipper van mij ook nog wel een schop mogen geven. Sil toch. Deer het jong liever dat hij zijn andere wang toe moet keren. Wel ja, toe maar. De schipper schot uit voor vuile jutter. Nou Nee, dat moet ook niet, maar... Uh... Als daar een vuile jutter is, is de schipper het zelf ook. Uh, net zo. En de burgemeester en de standvoogd en iedereen. Je bent een oplichter, Jelle. Durf dat nog eens te zeggen, oplichter. Oh, op oh, <inaudible> oh, Jelle, witsen. Dank je wel. Wat een gemeen Jelle. The... Ik ga niet onder druk vallen. Jelle. Jelle, witsen, witsen. Ik zal je leren Oplichter. Daar. Wout, je wel. Wat is er van? Jelle, witsen. Is het weer zo heer? Oh, Harry. Witsen is echt Jelle is. Zit het nou uit? oorvijgen hebben jullie allebei verdiend. Altijd dat vechten. Oh, de fietsen. Je neusbloed. Kom uit. Hier is mijn zakdoek. Je hebt je broer weer mooi toegetakeld. Moet u me maar niet voor oplichter uitschelden? Dat ben je ook? Ja, ta? Het is niet helemaal eerlijk wat Jelle doet. Niet eerlijk? Zaken zijn zaken. Ik krijg liever vijf cent voor een dode rat dan drie. Als het polderbestuur het te weten komt, bij, erbij? Ja, dan is het je eigen schuld, Jelle. Nou, nou wat is dat dan toch allemaal? Waar gaat het over? <tosses> Jelle levert de staarten van de ratten die hij gevangen heeft... bij het polderbestuur van Horen in voor drie centen. Ja. Wat hij gelijk heeft, dat staat ervoor. Ja, zie je wel? Ja, maar, maar de kopper geeft hij aan een jong uit Formerem. Die krijgt er daar ook drie centen voor. Ja, en daarvan krijg ik weer twee. En ik lever zijn staarten weer hierin. Jij bent een slim ventje. Hè? Ook voor drie centen, twee centen voor mijn maat en één cent voor mij. Die ja, ah. is goed. Jij bent met erin, hoor. Ja? Zaken zijn zaken, hè? Ta? Maar het is oplichterij. Nou, stil, nou maar Wietsen. Kom maar mee. Dan zal ik je gezicht schoonwassen ah. bij de pomp. Net zo. Maar je hoeft je broer niet af te tuigen. Ja. Moet hij maar niet schelden. Het ja. is al neerlijk. Ach, ik had beter <coughs> niks kunnen zeggen. Jelle, laat het er toch niet om. Ja, hier. Ja, zo. Zo. Je bent weer schoon. Hier is je zakdoek terug. Wat ga jij nou doen? Nou, meester, een nieuw boekje over vreemde landen halen. Oh, leuk. Kunnen we dat samen ook weer lezen? Oh, ga je mee? Ja, dan loop ik meteen Jelle en Tani voor de voeten. Je doet of je nooit buiten komt. Nou ja, alleen om te werken. Mim en ik zijn meest binnen bezig. Er is zoveel te doen. Vanzelf. En jullie zijn dan snel doorweg tegenwoordig. Tja, als er een schip strandt of er ligt van alles op het strand, dan moeten wij er wel op af, hè? Ja. Anders pikt een ander het voor onze neus nou, en dan gaat dat ik <laughs> Zeg, Lopke. Ja, wat is er? Witsen, je kijkt opeens zo streng. Als er wat uit de zee aanspoelt, hè? Ja. Voor wie is het dan? Heb je wat gevonden? Iets moois? Ja, wel nee, niks. Nou, mannen waarom vraag je het dan? Zo maar. <laughs> het. Alles wat je op het strand vindt is toch zeker voor jou? Voor de vinden Ta vindt altijd heel veel. Nou. Je hebt wel wat gevonden, hè? Nee, echt niet. Wel eens. Maar je wilt het niet zeggen. Aan jou niet? Vertel je toch altijd alles? Nou, wat is het dan? Ach, doe er niet zo flauw, wietsen. Ik heb niks gevonden, Lopke, echt niet. Het uh, jammer. Maar als ik eens iets vind, hè, iets heel moois, wat bloedkoralen of zo. Oh, bloedkoralen? Oh. Dan zijn ze voor jou. Oh, wat fijn Wietse. echte bloedkoralen. Oh, dan draag ik ze alleen op zondag, bij mijn jak. ik krijg allemaal sneeuw in mijn ogen. Waar zijn we nou? Bij paal 16. Kijk maar. Ha, wat sta ons zo is Hij heeft er lekker niks van gemerkt. Ik hoorde hem snurken. <laughs> hij zal nog tekeer gaan. Ja, kan u Mim helpen met melkje. Dacht je dat hij thuis bleef met zo'n storm? Oh, we kunnen hem anders missen. Als kiespijn! <laughs> daar baast altijd al erg. Zeg! Kijk daar eens! Waar? Daar bij baf 16! Een hele sneeuwberg! Jongen! Daar zit vast wat onder. Zie je wel? Houd er omheen. heen! even! Eerste sneeuwkracht! Het lijkt wel een kist, Jelle! Ja. Niks hoor. Het is een pad. Kom maar. Het is je bol. zou er wat in zitten. Past wel. Eh, er, er is ook geen verbrekker aan. Misschien zit er wel pier in. Kijk eens, kijk eens. Een stuk papier. Een etiket. Hier. Letters. Een V. En een I. Het is een fijn vat Jelle! Dacht je? Vast en zeker! Sjoene! Haha! Heb ik even een fijne neus gehad? Maar goed dat je met je broertje bent meegegaan, hè? Hoeveel liter zou erin zitten? Ah, oh, misschien wel 100. Dat dat honderd, vast wel tweehonderd! Dat zal wat opbrengen, mensen! Ja, daar zal iets in zijn! zijn ja, maar hij zal wel mopperen dat hij het niet gevonden heeft. Hoe? Hij mag blij wezen dat wij er veel bij waren. Zeg, komt er best nog meer vader liggen. Zullen we even verderop gaan kijken? En dit vat dan? Tja, tja, daar moeten we bij blijven. Anders pikt een ander het. Als we het eerst maar achter de duinen hebben, Jelle. Dat krijgen we alleen niet gedaan. Dan is er is geen verblikken aan. Maar ja. staan er nu toch maar. Met z'n drieën redden we het wel. Zullen we het daar halen? Huh? Eén van ons tweeën toch zeker? Eén moet er hier blijven. Ja, Zal ik gaan? Mij best. Jij loopt harder dan ik, maar gaat dan meteen hè? Misschien kom ik daar wel in de duinen tegen. Ja, daar ruikt altijd als er wat te halen valt. Maar deze keer rook ik in het eerst. En niemand overkletsen hoor, vanzelf niet. Oh, een heel vat pijn. Wat zal daar opkijken? Zo, nou eerst maar eens een nieuw plekje zoeken. Met mijn rug tegen het vat. Ik zal een holletje in de sneeuw graven, <lacht> net als de Eskimos. Dus jonge, jonge, jonge, een heel vat wijn. Een fles is al niet te betalen voor een gewoon mens. Ah, de burgemeester wel voor de notaris. Maar zouden ze een heel vat tegelijk kopen? Anders het hotel in Westwel of, of uh, Daver koopt ze zelf per fles, 50 cent voor een fles. Zouden er wel 100 flessen in zitten? Of 200? Oh, 200 keer 50 cent. Dat wordt, dat wordt 100 gulden. Allemaal voor daar. Voor daar in ons. Want het is onze wijn. Ja. Of niet soms? Van wie is het van anders? De zee spoelt het aan. Wij hebben het gevonden. Dus is het van ons? Waarom moet de er dan wat van hebben? En de burgemeester. Zij doen er niks voor. Wij doen het werk. Als ik de burgemeester was, dan zou ik... Zij. zei ik... Dat lijkt wel zo. Nou, dat staat mooi gedaan, ventjes. Die zullen dan eerst eens met z'n drieën achter de ruiten in veiligheid krijgen. Ja, dat zei ik ook al tegen Jelle. Anders pikt een andere min. Maar er kunnen er best meer zijn aangespoeld hè. Net zo. Als dus er één schaap over de dam is, volgen er meer. Vooruit maar, ventjes. Daar is best tevreden over jullie. En dan valt voor jullie ook nog wel wat af. Leven te sterven! Daar. Hoe oh, ben jij het man, man dat de... Kerel, wat is er met jou? Mijn wijn, Chalf. Een heel vat wijn. Wijn? Waar heb je het over? Weet jij er niks van, jalf? Ik vermoord je als jij... Doe maar, doe maar. Als jij het vat hebt gepikt, zeg het dan liever meteen. Maar dat zou een vuile streek zijn, jalf. Wat heb je het over? Vuile streek? Ik vermoord je. Mooie taal, moet ik zeggen. Het moest jou maar eens overkomen dat ze je een heel vat wijn ontstelen. Wat zeg je me nou? Een heel vat wijn gestolen? Ja, een heel vat wijn. De jongens hadden het gevonden bij paal 16. Wietsen bewaakte het tot ik erbij kwam. We hebben het met veel moeite achter de duin gesleept. We gaan het strand op om te kijken of er nog meer vaten waren. We komen terug en weg is het vat. Gestolen. Zomaar weg. Gestolen. Net zo. Gestolen van achter de duin. Dat is erg, Sil. Achter de duin moet de boel veilig wezen. Komt er anders van het jutten terecht. Dus jij weet er niks van? Ja, wat dacht je? Dat ik iets van achter de duinen zou wegpikken? Dat doe jij toch ook niet? Ach, je moest me beter kennen. Nou dan. Ben toch zeker geen dief? Maar wie dan wel. ik zal er achter komen. Doei, jongen, eerst op huis aan. Als ik hem in mijn vingers krijg, vermoord ik hem. Net zo, Tha. Vort, Hors, vort! Ach, en we hebben zo'n toer gehad om het vat bij het duin op te krijgen. Zo, buurman. Weer een mooie buit binnen met die storm? Dat dachten we eerst wel, Anne, maar we zijn bestolen. Een heel mm -hmm. vat wijn hebben ze weggepikt, Anne. Jelle en ik hadden het gevonden. Een vuile streek, hè, Anne? Een heel vat wijn? Jawel. Als ik de dief te pakken krijg, zal hij ervan lusten. <laughs> van die wijn, Zilver? Ah ja, <laughs> maak er maar een grapje van. De jongens hadden het gevonden. We sleepten het Onder vat... Onder de sneeuw, vlak bij de zee. Achter het duin. En toen we het later op wilden halen, was het weg aan hè? Gewoon gejat. Wat kan dat nou weer, hè? Zo'n groot vat. Jongen, jongen. Een heel vat wijn. Oh, de op die schobbejak. Wijn is een goede drank, met mate gebruikt. Maar schelden is noodgoed. Ook niet met mate. Oh, je kan wel horen dat het jouw vat niet is. Jouw is soms wel. Vanzelf. Ik had het de duin opgesleept met de jongens. En daarvoor? Daarvoor? Jel en ik hadden het gevonden, Arne. Dat zei ik toch al. Luister eens, buurman. Ja, wat heb je nou weer, Arne? Wij zijn beste boeren. Allemaal... Maar nog beter Jutters. Wat we vinden is van ons. Net zo. Dat denken we tenminste. Nou, is dat soms niet zo? Nou? Nou, nou, nou? nou, rustig, Sil. Word nou niet meteen kwaad, vaatje, buskruid. Jij bent niks minder dan allemaal. Die ander is minder. Die het vat uit de Duimstal. Net zo. Maar niemand oogst ongestraft wat hij niet zelf gezaaid hebt, Sil. Vergeet dat niet. Niemand oogst ongestraft... Ach, Anne, ben je nou helemaal? Nee, nee Anne is niet helemaal. Helemaal niet. Maar was jij van plan, Sil van Pijt, om dat vat wijn naar de, strand van de rijk te brengen? Nou? Ah, ja, vent, je bent niet wijs. En geloof jij soms dat onze lieve heer al dat strandgoed voor ons welgevallen stuurt? Vent, loop net een maan met je gefemel. Ik kan er niet langer aan luisteren. Oh, Ta, dat mag Ta toch niet allemaal tegen Anne zeggen? Ah, laat mij dat maar even doen, Lopke. Oh, liefste, ben jij het? Ik had je helemaal niet gehoord. Ja, je was ook al zo druk bezig op de vroege morgen. Ik wou gauw even de kachel aanmaken voor Mim. Ze slaapt nog. Ze is al zo moe. Ik dacht dat je mee was gegaan met Jelle en ta. Was het Inke Hek niet die kwam waarschuwen? Ja, hij kwam van Ties. Er schijnt een heleboel vaten wijn aan te spoelen tot op de bosplaat. Oh, wat een boswietse. Krijgen jullie je vat weer terug? Hmm. Mocht jij niet mee? Ik wou niet. Tabels woedend. Ik wou niet. Maar je bent toch niet ziek, Wietse? <hijf> nou, ik niet hoor. Waarom ging je dan niet mee? Anne India zegt dat niemand ongestraft oogst wat hij zelf niet gezaaid heeft. Oh, wat is dat nou voor gek? Dat is helemaal niet gek. Anne heeft gelijk. Hij bedoelt dat Jutte eigenlijk een soort stelen is. Een soort stelen? Ach, dat jokje. Dat heeft Anne niet gezegd. Dat zei hij wel. Jutters doen een beetje gemeen. En al die mensen dan die Ta gered heeft? Wel vijftig, zegt Mim. Hij heeft er nog niet eens een medaille voor gekregen. ja, dat is wat anders. Ta heeft mij toch ook gered? Anne kan het niet gezegd hebben. Nou ja, Anne wou niet zeggen dat Ta gemeen is. Zeg nou wel. Maar hij bedoelt dat Jutte niet goed is. Ha, niet goed. Ze doen het ons allemaal. Met die bloedkoerhalen wordt het ook niks. Oh, dat was toch ook maar een grapje. Nee. Die vind je toch nooit. En als ik ze vind, dan breng ik ze naar de strandvocht. Ach, malle, die heeft er nog minder recht op dan jij. En toch breng ik ze naar de strandvocht. Aan de India heeft geloof ik gelijk.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 Schipper van de reddingsboot, Rudy West, en Jalf Smit, Han Keuning. De regie had Wim Pau.